9 uur. Gert Kluik met het NOS-journaal. In de gemeenteraden zitten na de verkiezingen van vorige week veel meer vrouwen, blijkt uit een inventarisatie van trouw en cijfers van het burgerinitiatief Stem op een Vrouw. Het gemiddelde percentage was vier jaar geleden nog 28 procent, nu is dat 34 procent. Bij de 70 door trouw onderzochte gemeenten hebben zeker 75 vrouwen door voorkeursstemmen een plek gekregen in de raad.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 Maar in 2040 zijn dat er nog maar zes. Vooral in regio's die sterk vergrijzen, zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, zal dit tot problemen leiden. De leiders van Noord- en Zuid-Korea ontmoeten elkaar op 27 april in de plaats Pamunjom, in de zone tussen de twee landen. Dat hebben Zuid-Koreaanse functionarissen gezegd na onderhandelingen met hun collega uit Pyongyang. Dat de Koreatop de eerste in tien jaar in de gedemilitariseerde zone zou worden gehouden, was al eerder afgesproken. Het weer: opklaringen en vrijwel overal droog. Later vandaag bewolking en af en toe zon. Er kan een bui vallen en vanmiddag wordt het ongeveer 9 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Een aantal files begint alweer af te nemen. Een hele grote uitzondering is de file op de A27. Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Eemnes. Een half uur vertraging over 7 kilometer. En ook op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Afrit Maan en de Uithof. 40 minuten vertraging over 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dames en heren, wilt u plaats alsjeblieft weer nemen? We hebben nou, nou, nog heel kort tijd voordat de uitzending weer begint. Dit is voor de misfits die je... En ik geef het woord over aan Ben Zonneveld en, uh, en Joop van Nes. Dit is, een dit is uh, Goedemorgen Zandvoort, live vanuit de gemeente Zandvoort. Ik hoor juist dat we weer in de uitzending zijn, dames en heren. Welkom bij het tweede uur van het lijsttrekkerslebat in de raadszaal in Zandvoort.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 Wapen en daarna mevrouw Koper. Dan ben ik er overheen. Ja, wat sociaal voor betreft uh, moet het gewoon de komende vier jaar moet het, uh, gerenoveerd worden. Punt. Dat is goed, kort, kort en duidelijk. Dank u wel, mevrouw Koper.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 zodra het over het verleden gaat... degenen die hier een beetje een slecht verleden hebben... het er niet over willen hebben. En aan de andere kant worden er voorbeelden op opgedaan... wat allemaal zo mooi is gelukt. Ik vind dat wel een leuke tegenstrijdigheid. Maar dat viel me even op daar terzijde. We, ga, we gaan even afmaken, mevrouw Van der Veld. Gewoon doen. Meneer Paap. Nou, wat ik merk uh, dat is uh, dat we dit jaar een besluit uh, gaan uh, maken... dat uh, de Gettenbach uh, Renavee, worden. Dus we kunnen... De... Sorry, sorry, omdat we net over de gettenbal hadden, De kroeg bedoel ik. <laughs> uh... <laughs> Dank u wel, dames en heren, voor de reacties. Het was een verstelling van ons en hij heeft behoorlijk wat stof opgeleverd. We gaan even pauzeren en we gaan naar de muziek verder en dan kunt u zich presenteren in twee minuten tijd. Dank u wel. Tot ze ontwijken voordat ze mij zien. bij de raadsdebat van uh, Zierum Zandvoort in de uh, gemeentehuis Zandvoort. En dit is natuurlijk uh, onderweg van uh, de enige echte Abel. We wachten tot ze weer gaan beginnen. Tot die tijd uh, gaan we nog even door met uh, een klein muziekje. Iedereen is van de wereld. Uh, dus nog even een minuutje wachten en dan gaan we verder met uh, de raad, debat. Je luistert nog dus steeds naar ZFM Zandvoort 106,9 of Zigo Kanaal 40 of tune in via www.zfm-live.nl.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 We gaan snel verder met bluff, zoutelanden, futuring. Kijken uh, aan net. Dit is ZierfM Zandvoort, Wezen 106 betekenen. wwwzierfm Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. to the